5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. PvdA-congres stemt in met grote meerderheid in met regierakkoord. New York krabbelt langzaam op en Willem-Alexander spreekt zich uit over schrappe Olympische Spelen. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen, maar er kan nog een bui vallen. Morgen eerst droog, smiddags vanuit het zuidwesten regen. En het wordt dan maximaal een graad of 10 en het waait stevig. Ja, vrijwel unaniem is het formatiecongres van de PvdA vanmiddag ingestemd... met het regeerakkoord van VVD en PvdA. Verslaggever Wilco Boom is erbij in de Hallen in Den Bosch. Grote steun dus voor partijleider Samson. Maar was er nog helemaal geen kritiek? Uh, nee hoor, zo was het nou ook weer niet. Uh, natuurlijk was er wel kritiek uh, op, de bezuiniging, op sommige bezuinigingsmaatregelen... waar de Partij van de Arbeid mee heeft ingestemd. Dan moet je, bedenken, moet je bijvoorbeeld denken aan de ontwikkelingssamenwerking. Of aan het bekorten van de WW tot een jaar. En ook de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Die leiden hier tot veel vragen. Niet alle leden zijn er gerust op dat dat goed uitpakt voor iedereen. En er is toch ook wel hier de vrees dat dat voor middeninkomens te rigoureus kan uitpakken. Maar nou, laten we hier eerst maar eens even naar een aantal van die leden luisteren. Onverteerbaar dat de WW zodanig wordt ingericht dat na één jaar mensen gewoon in de bijstand terechtkomen. Na één jaar de postbode op 49-jarige leeftijd, met drie kinderen... die een hypotheek heeft, die studiekosten heeft. Hoe gaat zo'n man in godsnaam leven met een uitkering op bijstandsniveau? Dat kan niet. Veel ouders hebben er best een beetje over. Maar nu komt er gewoon een inkomensafhankelijke uh, zorgtoeslag bij... waarbij gewoon net de druppel is waar het echt niet meer interessant is om te gaan werken. Die punten van zorg zijn de zorg zelf en de premie daarvan. De JSF... Het werk en participeren en het laatste, last but not least in dit geval, ontwikkelingssamenwerking. Ja, wel degelijk zorgen dus op het partijcongres... over het uh, regeerakkoord dat PvdA en VVD hebben gesloten. Maar alles overwegende was het congres toch uiteindelijk ontzettend enthousiast. Want uh, op een enkeling na, en die moest je echt zoeken in de zaal... want je zag ze bijna niet, op een enkeling na stemden alle leden dus uh, voor dat regeerakkoord. En daarmee was het laatste formele, uh, de forme laatste formele beletsel voor de totstandkoming van het kabinet Rutte 2 uh, weg... Want bij de PvdA is het zo dat de congres officieel het regeerakkoord moet goedkeuren. Nou ja, en na die goedkeuring was het woord aan Samsom op het congres. En die stelde daar alle... Uh, nieuwe ministers en nieuwe staatssecretaris van de Partij van de Arbeid voor. Uh, dat leidde natuurlijk weer tot veel applaus. Speciale lovende woorden had uh, Samsom voor de nieuwe vicepremier... van de Partij van de Arbeid, Lodewijk Asscher. De wethouder uit Amsterdam, die hier in PvdA kringen... allerwege als een wonderkind wordt gezien. En Asscher probeerde meteen de hooggespannen verwachtingen te temperen. En als je het hebt over verwachtingen... staat u mij misschien toe iets persoonlijks te zeggen. Vanochtend uh, schreef de onwetsvrouw in de Volkskrant... Uh, dat die krant mij te veel had bewierookt de afgelopen tijd. Dat uh, vonden ze bij mij thuis ook. <lacht> uh, dus geen misverstand, hè? Zij die alles van mij verwachten... Die zal ik zeker teleurstellen. Maar diegene die helemaal niets van mij verwachten... die zal ik laten zien dat ik samen met Diederik Samsom... met de andere bewindspersonen en met u allemaal... iedere dag zal vechten voor onze idealen. Ja, en voor het, over, voor het grote deel was het hier natuurlijk een feel-good congres. De Partij van de Arbeid is na twee jaar weer terug in de regering. Dat wilden ze graag. Ze maken zich ook niet zoveel zorgen over die inkomensafhankelijke zorgpremie. Want de Partij van de Arbeid die wil juist nivelleren. Die heeft dat ook altijd gezegd, altijd gepleit voor. Kleinere inkomensverschillen. Nou, die komen er nu, dus daar zijn ze dik tevreden over. En die tevredenheid die droeg eraan bij dat uh, Klaas de Vries, oud-minister voor de Partij van de Arbeid. voor alle nieuwe Kamerleden een speciaal liedje had geformeerd. En dat was toch wel erg geestig. Er is iets feestelijks gebeurd vandaag. En daarom stel ik een kamervraag. Een Desselschaap liet negen scheten. En wat had het dan gegeten? is iets vreselijks gebeurd vandaan. De snel antwoord op mijn kamervraag. Ja, Wilco, eh, nog één dingetje, eh, want het gaat daar nog even door... Eh, qua gezelligheid begrijp ik, maar die, de ministers zijn meteen alweer door... Hè, richting Den Haag. Ja, die zijn allemaal vertrokken, want in Den Haag wordt de eerste bijeenkomst verwacht van het nieuwe kabinet. Dus ze zijn hier allemaal in een bus gestapt. En vanuit Den Bosch rijden ze richting Den Haag. Hoe laat ze daar precies gaan aankomen, weet ik niet. Maar daar wacht dus de eerste ontmoeting met de nieuwe ministers, of met ja, de nieuwe en tevens de oude ministers van de VVD... voor de eerste vergadering van het uh, tweede kabinet Rutte. Verslaggever Wilco Boom. Veel woningcorporaties zullen failliet gaan door de heffingen... die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Dat zegt voorzitter Kalon van Edes, de koepel van woningcorporaties. Woningcorporaties moeten vanaf volgend jaar een verhuurdersheffing... van bij elkaar 45 miljoen euro gaan betalen. Die heffing loopt op tot 1,2 miljard euro in 2017. Volgens Kalon gaat het Rijk er ten onrichte van uit... dat corporaties deze heffing kunnen betalen door de huren te verhogen. Er zitten drempels in. Je mag tot 4,5 van de WOZ-waarde. Onder dit systeem mogen ze ze niet meer verhogen daar en krijgen ze wel een heffing. Nou, dat betekent dus geen huizen meer bouwen en uiteindelijk ga je failliet. En dat betekent dat je collega's van jou moeten gaan betalen. Dat is in gebieden van Nederland waar de huren nog wel omhoog kunnen. En die moeten dus een heffing gaan betalen. Nou, die gaan uiteindelijk ook naar de bliksem. Met de berekening is ook uitgegaan van de oude woz waarde van de huurhuizen. Die zijn intussen gedaald. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In New York begint het openbare leven langzaam weer op gang te komen. 80 van de metrostellen rijdt weer volgens de dienstregeling... Door de storm Sandy was een groot aantal metrotunnels onder water komen te staan. Ook de haven van de stad is weer open. Daar is circa 30 miljoen liter brandstof afgeleverd, bestemd voor de hele regio. Afgelopen dagen was er nauwelijks meer brandstof te krijgen. President Obama drong vanochtend bij hulpverleners aan zich niets aan te trekken van afzetlinten. We hebben geen geduld voor bureaucratie, zei hij. In totaal zijn er in de oostelijke staten van de VS... nog zo'n 3 miljoen huishoudens en bedrijven die zonder elektriciteit zitten. En door de orkaan Sandy ging de marathon in New York niet door. Bij de lopers is er begrip, maar de teleurstelling is er natuurlijk niet minder om. Een van de teleurgestelden is oudschaatser Erben Wennemars. Hij wil morgen als alternatief een hardloopwedstrijd houden in Central Park. Erben, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe is dat eigenlijk ontstaan, het initiatief, voor de zogeheten Holland Run... Nou, we gaan morgen gewoon met, een, met de mensen die er zijn gewoon een stukje lopen in St. Central, Central Park. Er zijn hier natuurlijk meer dan 2000 mensen van Nederland zijn hierheen gaan. Die hebben allemaal, zijn allemaal klaar om, om die marathon te lopen. Nou, dat gaat nu door. Daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. Maar tegelijkertijd kunnen we natuurlijk wel samen een rondje door St. Door Central, Central, Central, Central Park lopen. En uh, dat heb ik gisteren op Twitter even uh, geopperd. En daar is uh, zoveel gehoor gegeven dat we denken: nou, we gaan gewoon morgen een stukje lopen. En dat, uh, dat gaan we ook doen. Een stukje? Hoeveel kilometer hebben we dan? Nou, nou, kijk, iedereen, we gaan morgen vroeg om uur verzamelen en we gaan dan gewoon uh, een stukje lopen en iedereen mag, mag zelf weten hoe, hoe ver ze loopt. Eén rondje is, is, is tien kilometer, dan loop je, loop je de vier, dan heb je bijna een Marathon en, en zo moet je het, het eigenlijk al zien. Ik zit hier in, in het Central Park, ik ben hier nu ook op dit moment. En hier is gewoon alles, is gewoon weer het gewoon leven. Er lopen hier op dit moment, ik denk echt duizenden mensen zijn hier gewoon nu aan het hardlopen. Want al die mensen die zijn hier, hier naar uh, New York toegekomen, die zijn allemaal in voorbereiding van, van, van de marathon. Je hebt allemaal bij de, bij, de, bij de finishlijn van de, van, van de marathon. En hier is het gewoon, nou ja, al die mensen gaan gewoon hardlopen weer. Merk je ook iets van andere initiatieven? Een, een, een, een, niet een Holland run, maar een Frankrijk run bijvoorbeeld? Ja, nee, maar alle mensen zijn hier gewoon aan, gewoon aan het hardlopen. En er zijn overal overal initiatieven. Heel veel mensen die, die hebben je echt, echt naar, naar, naar het toegelicht. Die kijken nu van waar kunnen wij nu ergens anders een marathon lopen. Misschien op een week of op twee weken ergens anders. Maar er zijn hier ook gewoon mensen die zeggen, we willen gewoon morgen een, gewoon een, stu een stuk lopen en, en uh, daarmee gaan we morgen lopen. Want, als, want waar ik zit, uh, hier is alles weer gewoon normaal. Maar als je 30 blokken naar beneden gaat, uh, richt, richt, richting de zee, ja, daar, daar is er geen stroom en daar is het, is het echt echt. En waar de stad zou zijn, op Staten Island, daar is het echt verschrikkelijk. Maar ja. hier in Central Park uh, is het leven weer gewoon heel, he helemaal normaal. Dus ik heb alle begrip voor dat, dat die marathon niet doorgaat, Dan moet we ook absoluut niet, niet eens willen. Maar tegelijkertijd uh, kunnen wij natuurlijk prima... een stukje hardlopen hier in Central Park. Herben Werner Mars, dank je wel en succes morgen. Dank je wel. Sportkoepel NOC-NSF is vandaag 100 jaar geworden. En dat wordt gevierd in Papendal. Smet op de feestvreugde is natuurlijk een beetje het besluit van VVD en PVDA... om af te zien van het organiseren van de Olympische Spelen in 2028. Eerde gast in Papendal is prins Wim alexander Hij liet zich voor het eerst uit over dat besluit. De aanwezigheid van de prins was het hoogtepunt van de Papendal Sportparade. Het feestje ter ere van het 100-jarig bestaan van NOC NSF. Het was ook het eerste moment dat de prins, altijd een warm voorstander van de komst van de Olympische Spelen naar Amsterdam in 2028, zich uitliet over het kabinetsbesluit om de Olympische droom te doven.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 We hebben Dat doel hebben we tenminste nog wel om de ambitie om Nederland op olympisch niveau te brengen. Dat staat zwart op wit en dat moeten we met z'n allen vanuit NOC-NSF, vanuit de sport, topsport en breedte sport waarmaken. De Olympische Spelen dus als middel, niet als doel. En het feit dat het kabinet zich nu extra inzet voor de sport, dat is mooi, zei de prins op het feestje van NOC-NSF. Maar nog wel een paar bijzondere items werden geveild voor het jeugdsportfonds. Meneer Roch, wat is dit? Dit is de Olympische Tours van Londen. En de oppervlakte is bezaaid met kleine gaten. En er zijn 2012 gaten in de tocht. En die items werden geveild door gelegenheidsveilingmeester Alexander Pechtold. 4000 rond. Niemand meer dan 4000 euro eenmaal, andermaal verkocht. En heel hartelijk dank. En voor alle duidelijkheid, het ging om de fakkel van de Olympische Spelen in Londen. Een verslag van Menno Rehmeijer. Verkeersinformatie. En we nog bij de AWB. De PvdA-ministers moeten als de weer weergaan van Den Bos naar Den Haag. Gaat dat lukken? Dat gaat heel goed lukken, als een chauffeur het best doet tenminste. Er staat maar één file in Nederland op dit moment. En dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Amersfoort Noord en 1 Brugge. Die file is drie kilometer lang. Nog één keer de hoofdpunten. Het PvdA-congres heeft ingestemd met het regeerakkoord. De ministers zijn al op weg dus naar Den Haag voor het constituerend beraad. New York krabbelt langzaam op naar de orkaan Sandy. Willem-Alexander zegt over het schappen van de Olympische Spelen... dat de doelstelling om op olympisch niveau te komen wordt gehandhaafd. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn verder. Jij ook een stukje chocola?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 Goedemiddag, NOS langs de lijn, net voor kwart voor vijf tot zes uur uh, gaan we in het sportforum praten over een uh, ja, tal van onderwerpen, maar tot nu toe is er eigenlijk maar één onderwerp en dat is het regeerakkoord. En met name het niet doorgaan van de Olympische Spelen. Um, Gio Lippens, die zit bij het NOC NSF dat 100 jaar uh, bestaat. Je hebt hoog bezoek, geloof ik, Gio. Ja, hoog bezoek gekregen, want uh, ja, de echt allerhoogste baas die hier is. Hoewel, ja, hij kan nog een beetje strijden. Uh, niet alleen met Jan Douwe-Kroeske, die ook hier staat. Nee, maar met uh, prins Willem-Alexander natuurlijk, uh, koninklijke gast. Ja, daar kun je jezelf afvragen. Wat, wat, wat is er nog hoger? Hè? De baas van het IOC of de kroonprins van Nederland? Ik denk niet dat ze daarover uh, gaan discussiëren. Maar uh, ja, Jacques Rogge is inmiddels aangeschoven. Uh, hij is hier om dat uh, feestje te vieren van het 100-jarig bestaan van NOC NSF. Maar meneer Rogge, ik kan me wel voorstellen dat het een uh, feestje is met een ja, lichte want uh, het Nederlandse uh, het aanstaande kabinet heeft besloten dat uh, de Olympische Spelen van 2028... voorlopig even in de koelkast worden gezet. De ambities daarvoor, wat vindt u daarvan? Ja, ik uh, respecteer de beslissing van het kabinet natuurlijk. Uh, zij weten precies uh, wat zij willen doen in de toekomst. Uh, ik zeg alleen maar dat ik hoop dat er in de toekomst... en ik bedoel daarmee binnen een paar jaar... het project misschien zou kunnen herbekeken worden... Wij spreken inderdaad over een project dat uh, doorgaat binnen 15 jaar. Dat is een lange periode. En het is nu onmogelijk om te zeggen hoe de wereld er zal uitzien binnen 15 jaar. En dan met name ook de financiële wereld. Laten we zeggen, de crisis die dan mogelijk voorbij is. Ja, we moeten natuurlijk... De, de sport leeft niet buiten Dus de samenleving en de maatschappij. Uh, er is een zwaar economische crisis. Waarschijnlijk de grootste crisis sinds de, jaar, de, de grote depressie van de jaren 30. Daar moet je rekening mee houden. Een kabinet en een regering moeten prioriteiten stellen. Wij respecteren dat. Maar de tijdsspanne is dermate groot dat het niet uitgesloten is dat een andere beslissing zou genomen worden in de toekomst. Zijn wij in Nederland eigenlijk voorzichtiger dan andere landen die Olympische ambities hebben? Als ik bijvoorbeeld kijk naar de bid van Madrid, uh, de race van Madrid... daar staat 95% van de bevolking nog steeds achter het organiseren van de Olympische Spelen. Nou, als er één land zwaar getroffen is door de crisis, dan is het Spanje wel. Ja, maar daar tegenover staat het feit dat de infrastructuur al klaar is voor 95%. Dus ze hebben in geval de speler hen zou toegewezen worden, ze hebben maar heel weinig bouwwerk voor de boeg. Uh, dus dat compenseert natuurlijk de huidige situatie. U heeft het over bouwwerken, dat zijn nou net de dingen die uh, ruim van tevoren moeten gebeuren. Is het wat dat betreft niet jammer dat Nederland besloten heeft om toch maar voorlopig even niks te gaan bouwen? Want ja, 2028, ik wou bijna zeggen, voor je weet is het zover. 2028 in feite is indien dat project uh, heropgevest zou worden, is in feite een beslissing die zou vallen in 2021. Dat wil zeggen dat je met je plannen klaar moet zijn in 2019, 2020. Uh, dat is nog ver van vandaag. Heeft u met achteraf, hè, met terugwerkende kracht, niet het idee dat Nederland misschien wel iets te vroeg was met het uitspreken van die Olympische ambitie? Nee, want die is nu in de koelkast gezet... maar die is hopelijk niet dood en begraven. Nee, wat maakt u dat bijvoorbeeld bij andere landen ook mee... dat ze zo vroeg, zo ver vooruitlopend op de Spelen die nog zo ver weg liggen... dat ze zo'n ambitie uitspreken? Ja, er zijn andere landen die om historische redenen... bijvoorbeeld spreken over de Spelen van 24. Er zijn mensen in Parijs. Nogmaals, ik leg eh, ja, er de nadruk op. Dit is geen officiële kandidatuur, maar er zijn mensen die denken aan 2024 voor Parijs, 100 jaar na de eerste spelen. Uh, dus dat is een logische consequentie. Ieder sportfeest heeft ook een schaduwzijde. De schaduwzijde van, uh, nou niet zozeer dit feest, maar alle feestjes in de sport... dat is op dit moment een enorme dopingzaak in het wielrennen. Uh, u gaat ook weer onderzoek doen als IOC. naar nou, de Olympische medailles... die zijn behaald in 2000 in Sydney. Ja, dat gaan we bekijken. We gaan zien of dat wij die medailles kunnen terugrecupereren... Uh, het is een kwestie van verjaringstermijnen. Dus wij moeten zien dat wij natuurlijk de rechtsstaat respecteren. Maar wij hebben goede argumenten om te geloven dat die verjaringstermijnen kunnen verlengd worden. Want ligt dat bij u bij het IOC anders bijvoorbeeld dan bij de UCI... waar ze nu inmiddels besloten hebben... lens Armstrong is een zeven toerzegers kwijt en alle andere overwinningen? Zij kunnen dat gerust doen binnen het, het pakket van hun bevoegdheden. Wij kunnen de zaak bestuderen voor Armstrong, voor zijn uh, medaille. Maar wij moeten uh, het klassiek recht respecteren. Ben u geschokken van die hele zaak? Ik ben geschokt, maar niet verrast. Omdat bepaalde elementen van die ganze enquête... ...reeds publiek gemaakt werden een paar jaar geleden... ...maar er was helaas geen bewijslast. En zonder bewijslast kun je geen actie nemen tegen een atleet natuurlijk. Uh, maar ik was geschokt door de omvang en dat te zeggen, door de massale organisatie ervan. Toch heeft u de wielerwereld weer een handreiking gedaan door ook meteen te zeggen: nee, we gaan het wielrennen zeker op dit moment niet van het Olympische programma afhalen. Dat verdient het wielrennen niet, dat verdienen de mensen die schoon proberen te rijden niet. Ja, het, het is duidelijk, ik ben ervan overtuigd en ik ben niet de enige, dat er een zeer groot aantal zuivere atleten zijn. Atleten die geen doping nemen. Die kunt je niet straffen voor onvolmaaktheden van het dopingssysteem. Wij moeten anderzijds ook durven stellen naar bonden... dat zij ernstig weg moeten maken van de dopingbestrijding. En de dag van vandaag staat de uitschakeling van het wielerrennen niet op de dag. Dank u voor het gesprek. Graag gedaan. Jacques Rogge was dat bij uh, Gio Lippens uh, op Apendal, 100 jaar NOC NSF. Nou, hier aan tafel Valentijn de Telegraaf, Tom Gerbrands AZ en Ton Boots. Uh, een paar dingen moeten we natuurlijk, uh, daar moeten we het even over hebben. Hij zegt eigenlijk dat hij hoopt dat het project Olympische Spelen 2028 in een koelkast is gezet, maar dat het niet dood is, zoals hij zei. Valentijn, mag ik met jou beginnen? Ja, nou, ik, ik weet niet of, uh, of het dood zal zijn, maar... In feite is het nu in uh, al doodgemaakt door degene in Nederland die het voor het zeggen hebben. Want het is, deze mensen kunnen natuurlijk een volgend uh, traject naar de Olympische Spelen niet meer leiden. Dus er zullen andere mensen moeten komen en die zullen het weer nieuw leven moeten inblazen. Waarom? Nou, omdat deze mensen zijn beschadigd. Deze mensen hebben dus geen hart gehad voor deze Olympische Spelen. Wat bedoel je met deze mensen? en NSF? of en NSF, ja. Okay. De, de leidinggevende zeg maar, daarvan. Dus ik vind dat daar geen plaats voor is, uh, eventueel naar een uh, nieuwe stip op de horizon. Tom Gerbrands? Ja, het is natuurlijk duidelijk dat Rog bijgepraat is... voordat hij het interview moest geven. Dus hij is precies verteld hoe dat zat. En hij kan natuurlijk de regering niet afvallen. Want als hij wat anders had geroepen nu... dan had iedereen de koppige in de krant gestaan. Rog vindt het een rare beslissing dat we het niet genomen hebben. Dus deze man kon niks anders zeggen. Dus ik kreeg daar niets voor waarde. Nee, maar het is wel heel duidelijk dat er. Dat, dat valt, wel, valt wel vaker, dat wordt Dat het in de koelkast of nu nog even niet. Is, is, is het voor jullie echt uitgesloten? Ik kijk ook even naar Tombode. Is het echt uitgesloten dat het plan weer opgepakt wordt? Nee, natuurlijk is het niet uitgesloten. De dealers, de directeur van het NOC-NSF. en ook uh, Bolhuis hebben dat min of meer al gesuggereerd. Alleen, <coughs> waarom is men dan in 2009 hiermee begonnen? He, daar blijf ik steeds mee zitten. We, kennelijk was dat nodig. Kennelijk hadden mensen erover nagedacht. En uh, nu, nu is het uh, in de ijskast gegaan. Ik, uh, ik heb al mijn vertrouwen verloren. Zowel in de politici als in het NOC en NSF. Dus er zat natuurlijk in het plan een gedachte om de Nederlandse sport op een hoger niveau te krijgen. Daarom eerder te beginnen. En dan langzaam naar beslissingen toe te, toe te werken. Dat was het oorspronkelijk plan. Mm. En uh, dat was allemaal met, uh, met de ambitie van we gaan ergens naartoe. En de route naartoe. En uh, als je dat dus laat wegvallen, dan is het ook de vraag van... zijn er alle andere ideeën, en die worden wel geroepen over... houden ze op, op, op, op olympisch niveau en uh, sport op school en allemaal dat soort dingen maar op. Ja, dat was ooit de bedoeling van het hele verhaal. Alleen zonder perspectief, dus... Ja, de vraag is nu ook hoe dat allemaal weer verder gaat. Ja, nou goed, dat is dus nu de grote vraag. Joop Albena, die begrijp ik, luistert ook een paar van periode nog even mee. Joop, dat is eigenlijk nu de vraag. I is die stip aan de horizon nou echt weg? Of zich, uh, zit die, zoals Rogge zegt, even in de ijskast... en is het niet uitgesloten dat hij alsnog uit de ijskast wordt gehaald? Nou ja, op het moment dat je dus een plan terug kunt draaien... wat je vorige week van plan was... is er geen enkele reden om aan te nemen dat je hem ook niet kunt uh, zeg maar, uh, revitaliseren... Daar geloof, daar geloof ik zelf ook in. Daarnaast geloof ik ook dat uh, de oorspronkelijke intentie om dit te gaan doen met de samenleving uh, enthousiast te maken wat een eis is van het IOC. En daarnaast gewoon de punt op de horizon te zetten. Dat dat altijd blijft omdat we dat als sport sowieso niet los zullen laten. En dat 1928, 2028 iets is wat elke keer weer terug gaat komen. Dus ik geloof er nog niet in dat dat uh, uit elkaar is. Maar gewoon ook misschien voor die reset waar ik het eerder over had... wat belangrijk is om het misschien in dit moment ook positief te benutten. Er is de beweging Olympisch Vuur die niet onder NOC-vlag eigenlijk functioneert. Die gewoon dat, dat enthousiasme in de samenleving moet doen. En er is het NOC zelf wat Olympische Spelen moet doen. Nee. Dat is erg verwarrend voor de buitenstaander. Dus we brengen nu gewoon één man verantwoordelijk voor... die gewoon uiteindelijk vanaf 2016 zegt... ik ga de Olympische Spelen naar Nederland halen. Mag ik daar nou ook nog even iets over zeggen, uh, Robert ook? Want uh, ik heb net gesproken met André van Schaveren... dat is de uitvoerende man van Olympisch Vuur. Camille Eurlings is natuurlijk gewoon de grote... Ja, de, de, de, de politieke karttrekker van dat hele project. Eurlings zit in New York voor die marathon die niet doorgaat. Die komt dus volgende week weer terug, die kan niet reageren. Maar Van Schaveren zegt ook... wij weten niet waar wij op dit moment aan toe zijn. Ik heb geen officiële reactie. Ik kan je ...helemaal niets vertellen. Dus er is wel, Joop, er is heel veel onduidelijkheid. Ja, het, het, het is volstrekt onduidelijk of de regering nu het Olympisch plan teruggetrokken heeft... ...en met als consequentie ook gel, geen geld in Olympisch vuur... ...wat gedeeltelijk door VWS betaald wordt. Dat zou logisch zijn in kader van bezuinigingen. Maar ik hoor inderdaad Camille Eurlings vertellen... Uh, het is jammer dat hij er niet is op het 100-jarig bestaan van, uh, van de sport in Nederland... Uh, dat hij wel door wil gaan met dat Olympisch vuur. En dat zijn, dan blijven die bewegingen volgens mij volstrekt uit elkaar lopen... dan is er geen eenduidige leiding, dan is die stip op de horizon... en daar geef ik Toon Gerbrands gelijk in... dan dreigt die stip wel tijdelijk helemaal te verdwijnen. En het is een geweldige energizer geweest voor de hele samenleving. Ja, maar even, even als we dan naar de toekomst kijken, Valentijn... wie zou dan nu de regie moeten nemen? Nou, in ieder geval niet de politiek. Het, het zal toch uit de sport zelf moeten komen, uiteindelijk. Maar ja, omdat er nu die stip is weggehaald weet ik niet wie er over vier jaar die stip uh, gaat neerzetten. André Bolhuis, uh, Gerard Dielissen, Camille Eurlings, politieke kartrekker. Nou, we hebben het gezien, zijn invloed in de politiek. Ja, maar voor, bij, als ik de berichten uit Papendal, uh, uh, Joop Albeda... als ik jou zo beluister, is de vraag of die stip wel is weggehaald. Zijn we niet gewoon te negatief nu? Ja, ik vind wel dat we nu inderdaad... maar dat is altijd zo, er komt slecht nieuws... dan duiken we erop, op, naar de zorgdiscussie. Ik vind dat gewoon... En ik denk ook dat de sport dat zelf wil blijven doen. En als je terugkijkt, eigenlijk 100 jaar geleden bij de Spelen van 1928, was de laatste die aanhaakte was de overheid, middels een loterij om nog 2 miljoen gulden binnen te halen. Anders was het ook niet doorgegaan. Lang geleden, hè, joh. Dus, ja. Maar een historische repet. Hè. De, de, de overheid vindt het moeilijk om zich daar nu langdurig te committeren. Je moet verantwoordelijkheid afgeven aan de samenleving. En ik denk dat de sport gewoon moet zeggen, wij gaan sport professionaliseren, wij gaan sport beter maken. Topsport is onze ambitie. Dat gaat ongeacht uh, door. En de samenleving gaat echt wel verder met uh, in de richting van Olympisch Spelen. Ja, of Joop, het nou mag uh, of niet mag. Joop Alperde. Oh, sorry. <laughs> Tom Gerbrands, neem die kwalijk. Ja, die fout maar ook al vaak. Ja, die, ja, die, ja, die lijken, lijken ook zo op elkaar. <laughs> <laughs> nee, maar kijk. Wat je hier ziet is de reactie van de Olympisch Vuur is wel het mooiste typerend vind ik in deze. Een soort academische discussie van we weten niet waar we staan. We weten niet wat het Olympisch Plan betreft Olympisch Vuur. Maar laten we ook even de straat op gaan. Laten we gewoon vragen wat is de beeldvorming. En de beeldvorming is gewoon dat die ambitie weggehaald is. En Toen kan hij wel een keer terugkomen, daar heeft Joop ook helemaal gelijk in. Maar de beeldvorming is dat het weg is. En iedereen kan wel op Papendal met de en allemaal discussie erover gaan voeren. De beeldvorming is, het is weg. Ton? Huh. Okay. Mag, mag ik dan nog te, een vraag stellen aan jou, het toon met AZ. Is er iets van de ambitie wat verandert met AZ... met betrekking tot het wel of niet spelen van de Olympische Spelen in 2028? Nee, toch? Nee, dat klopt. Maar het, het verhaal is zo dat het, het hele Olympische plan en alle uh, hoe heet het, ideeën die daar die zijn neergelegd. Um, die hebben allemaal iets van: ik wil iets bereiken. En uh, ambitie geeft energie, ambitie geeft enthousiasme. En uh, topsporters hebben zich daarvoor ingezet, die staan nu ook een beetje voor aap. Dus met andere woorden: van ik had graag die stip laten staan en de plannen even geshuffeld... en dan op een andere manier ermee omgaan. En ik vind het zo spijtig dat de Stippenbergers... als AZ de ambitie gaat weghalen... dan zit ik daar verkeerd. Ja, Joop Alba, dan nog even uh, uh, tot slot een reactie. Want uh, Wat er wordt gezegd bijvoorbeeld is, is het feit... dat er heel veel topsporters hun gezicht hebben geleend... aan deze, aan deze hele actie om uh, de Olympische Spelen op de kaart te zetten. En dat nu zonder enige moeite... Uh, die, die, die sporters aan de kant worden gezet... en dat er uh, nog net niet gefeliciteerd wordt... richting uh, het, uh, wat betreft het regeerakkoord... richting VVD en de Partij van de Arbeid. En dat die sporters natuurlijk nooit meer uh, voor je karretje kan spannen nu. Ben je het daarmee eens? Nee, dat klopt. Dat, dat, dat klopt. Ik, ik weet ook niet in hoeverre die sporters van tevoren geïnformeerd zijn... over, uh, over deze besluitvorming. Het is wel zo dat de regering verder zegt... dat met betrekking tot topsport en geld wat over na de winst uit de, de lotto en dergelijke komt... dat er meer geld naar de sport zal gaan en zeker naar de topsport zal gaan. Dus daarin uh, is de regering, en dan moet ik gewoon even het regeerakkoord erop nalezen... is de regering wel bereid om in topsport te blijven uh, steunen. Het vervelende voor die topsporters is... die zijn ook verenigd in Olympisch Vuur, in die ploeg van 2028. Die, rij, die lopen nu natuurlijk eigenlijk ook weer een beetje doelloos door het land. Ja, waarom zouden we dat doen en waar leidt dat dan toe? Precies, ja. Goed, duidelijk. Uh, we gaan het langzaam uh, uh, afronden... want er zijn nog heel veel andere onderwerpen die we uh, gaan bespreken. Nog heel veel plezier ook vooral daar, uh, Joop Alberda. Dankjewel. Het wordt uh, Gio Lippens ook, vanzelfsprekend, die Zeker, daar uh, voor ons aan het werk uh, blijft. Um, even naar het uh, bekervoetbal. Jullie hadden een makkie met AZ. Sneek, uh, ja, het werd even nou, lastig, 4-1 gewonnen. Ja. S wat was SZW uit uh, mijn hoofd? Uh, Sneek wit zwart. Ja, dat dat zet, weet ja. ik nog de volgende net, want dat was <laughs> mijn oude club waar ik ooit begonnen ben. Dat was een leuke loting, maar nou ja, goed, uh, wij hebben uh, het beker is voor AZ belangrijk. Uh, we hebben daar gespeeld als bruggetje naar de andere straks... met onze sterkste formatie. Ja. Um, want wij wilden absoluut uh, een, ronde, een ronde verder komen. En, uh, ja, dus met andere woorden, de sterkste spelers spelen. We proberen die wedstrijd te winnen, dat is gelukt. En we zijn blij we de volgende ronde weer uh, zitten... Met, met misschien wel een keer de kans om ja, via dat kanaal... misschien een keer Europees voetbal te halen. Ja, dus heel essentieel voor ons. Rijnsburgse boys en ADO20 zijn de enige amateurclubs in de achtste finales. De eerste krijgt PSV op bezoek en ADO gaat naar uh, Vitesse. Um, je zei het al, de sterkste opstelling. Ja, uh, je zou zeggen een Ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen. In dit geval dus blijkbaar wel, zo zeggen ze, in, uh, in Enschede. Twente werd uitgeschakeld door de nummer 12 van de Jupiler League. Onderschatting, want Twente speelde met een groot aantal invallers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 Ja, het was niet, uh, was niet goed genoeg. Valent Hendritje van de Telegraaf. Uh, een ja. domme fout van McLaren? vraagt ik. Ja, hele domme. En niet zijn eerste. Maar ik wil eigenlijk één vraag, als dat mag, aan uh, Toon. Uh, had AZ ook met het eerste team gespeeld als AZ, zeg maar, tweede had gestaan? Uh, dus dat je ook uitzicht via de competitie op Europees voetbal. Uh, ja. ja, luister, we hebben, we hebben vorig jaar natuurlijk bijvoorbeeld een heel lang programma gehad. We hadden de finale beker hebben we gehaald. We hadden de kwartfinale van de Europa Cup En we deden vrij lang mee in de competitie. Uh, bij ons is de filosofie, als iemand inderdaad fysiek niet meer mee kan, euh, dan worden, dan wordt wel eens ingegrepen en dan wordt wel eens iemand buiten gehouden. Dat is de enige reden en anders niet. Ja, individueel. Er wordt gewoon individueel. Individueel gekeken. alleen maar. Ja. ja. Ja. Dus jullie hadden als jullie tweede worden gestaan, ook gewoon met het sterkste team. Ja, sterkste nou, maar team. dat hebben we voorheen ook bewezen. Ja. Want we ja. hebben toen ook al die wedstrijden gespeeld, ook de amateurs en de eerste divisie-teams... en hebben we hebben altijd met ons sterkste formaat gespeeld. Ja. Valentin, nu even terug naar de vraag. Uh, ja. Domme foutjes dus van McLaren. Ja, dat vind ik wel. Uh, kijk, als je dat doet, dan kan je beter gewoon met je sterkste team beginnen. Begin dan met je sterkste team. Desnoods met één of twee uh, spelers uit de jeugd of uh, uit het tweede. Elftal. En dan bij 3-0, dan laat je de rest opdraven. Dan kom je met die spelers van de tweede helft al. Want nu lijkt het net alsof die beker helemaal niet belangrijk is geweest voor, voor uh, FC Twente. En die fout heeft hij vorig jaar natuurlijk ook al gemaakt bij Schalken. Ja. En uh, dat kost de Europese uitschakeling. Nou, dit is de uitschakeling van de Nederlandse beker. Ja, ik vind het uh, grove, grove fouten. Maar Wout Brama die zegt, ja, maar wij moeten gewoon met het team wat daar stond ook gewoon den, den borst kunnen verslaan. Ja, maar ja, als je dat niet doet... Dan zou je dat ook moeten doen. Dan moet je dat ook waarmaken. Nou, die ploeg maakt dat niet waar. Ja, en dan ga je kijken wie is daar verantwoordelijk voor. Nou, dat is in dit geval de coach. Tom ja, want, Bouten, er wordt inderdaad de coach maakt keuzes. Ja, de keuze... Nee. Uh, ik zou het ook nooit die keuze maken van minder team. Zelfs met Tadic op de bank en uh, uh, Chatley op de bank. Als je het moet omdraaien, dat lukt nooit meer. He, dan zit je in de grootste problemen. Ik begrijp helemaal de filosofie erachter niet... dat je niet met je sterkste team... of er moet grote vermoeidheid zijn, net zoals Toon net zei... Maar dat is het volgens mij niet. En ze hebben schouken gehad vorig jaar. Maar de vorige wedstrijd in de beker hebben ze ook tegen de amateur. En met heel veel moeite gewonnen. Dus een ezel stoot zich in het gemeen niet twee, niet drie keer aan dezelfde steen. De graadschap werd uitgeschakeld door Go Ahead Eagles. Uh, dat werd door het publiek daar uh, niet helemaal uh, gewanneerd. Zo niet, helemaal niet. Uh, Ton heeft het in het begin van de uitzending al aangekaart. Clemence Roster, voorzitter. Die werd voor van alles en nog wat uitgemaakt, uh, bedreigd. En alles wat er zo uh, uh, tegenwoordig bij hoort. Als je voorzitter wordt van de club en het gaat niet goed, zo lijkt het. Um, er wordt in het regeerakkoord ook over gesproken. Dat wordt niet meer getolereerd. Er wordt keihard tegen opgetreden. Uh, van de week had ik uh, de directeur, geloof ik, van, uh, van de Graafsapp aan de lijn. Die zegt, Ja, maar hoe kunnen wij daar tegen optreden? Dan moet je toch wel haarscherpe beelden hebben. En kunnen aantonen dat iemand dat soort dingen luidkeels loopt mee te zingen. Is dat niet een dat beetje klopt. het probleem van de bestuurder, ja. ongeveer Nee, dan? maar tegenwoordig kan je heel veel hoor, kan ik je vertellen. Want uh, als je als camerasysteem niet wat wij hebben, wij kunnen per plaats wij spreken iemand eruit halen, een filmpje maken of een foto maken. En bijna half drie kwart meeluisteren als dat nodig is. Dus de echte excessen haal je eruit. Je hebt stadion verboden. En uh, ik vind het goed dat in dit regeerakkoord... iets over de politiewet wordt gezegd. Want het dreigt een beetje dat wij alle politiekosten moesten gaan betalen. Maar er zijn ook heel veel clubs bij die het goed voor elkaar hebben. En uh, dan wordt heel de hele bedrijfstak daarmee aangepakt. Dus ik vind het goed dat ze onderscheid maken tussen hooligan ge gerelateerde zaken en clubs die het ook een beetje voor elkaar hebben. Dus ik pleit ook ook een beetje voor AZ hier, maar ook voor clubs Heerenveen en mm -hmm. andere clubs die het heel goed voor elkaar hebben. Dus ik vind dat een prima ontwikkeling. Even dat, dat, dat de luisteraar en, en, en wij ook snappen hoe dat nou werkt. Je hebt een, uh, je hebt, neem ik aan, een kamer waar, uh, waar iemand naar die camerabeelden zit te kijken. En dan nou gebeurt er op een gegeven moment op de tribune gebeurt er zoiets. Ja. Hoe ver uh, kan je dan inzoomen? Tot op uh, gezichtsniveau, op oogniveau. En dan? Wat, zo is te, wat is en, dan de volgende stap? Dan zie jij dat er iemand wordt voor uh, nou, iets heel naast uh, uitgemaakt. Die, weer wordt tegen optreden. die wordt dan uh, daarna in de week erop op rapport gehaald. We weten exact welke plaats het is, wie het is. En dan als, kijk, moet ik overdrijven in een stadion van in ons van 17.000 mensen. Gaat het om een heel klein tribunedeel vaak waar die dingen gebeuren. Dus de meeste van die mensen die zitten daar gewoon... die volgen die wedstrijd en daar is niks meer in de hand. Maar zelfs die zouden we er kunnen uithalen. Zij zeggen in en... Doetinchem, we weten wie het zijn... het is ja. een groep van twee, tweeëneenhalvehonderd twee, twee, twee, twee, mensen. honderd zal heel een lijkt me. En dat, dat kan dus dat gewoon kan. praktisch. Ja, dat, dat doen wij ook. En dat doen heel veel andere clubs doen dat ook. En uh, ja, dat is de enige manier om het aan te pakken. En als er strafrechtelijke zaken in de orde zijn, hebben we overleg met de politie erover. Ja, maar veel clubs doen natuurlijk niet. Doen dat natuurlijk niet. Want de SU Utrecht Ajox liep natuurlijk ook helemaal uit de hand. Ook met spreekkoren. Nou, de stadion verboden. Dus daar zouden 2000 man een stadionverbod moeten krijgen. Ja. Dat gebeurt niet. En dan krijg je wel het idee van dat de club niet van de bestuurders en van de van de he, van de van de leiding is en van de spelers, hm. maar dat het van die kleine groep supporters. Dat ja, die de nou, club in gijzeling nemen. Het enige wat ik erover kan zeggen is... Je, het kost je heel veel tijd voor je zoiets van elkaar krijgt. Ik bedoel, Heerenveen is een mooi voorbeeld. Dat kost je vier, vijf jaar om dat allemaal op orde te krijgen... discussies met supporters aan te gaan, forumavonden te houden... en langzaam heel consequent beleid te voeren. Want er lopen nu ook over het algemeen geen mensen meer het veld op. Want je weet ook gelijk dat je vijf, tien jaar wordt uh, verbannen. Ja. Dus doen mensen dat niet meer. En Engeland is nog steeds een mooi voorbeeld... waar de politiek, en dan gaan we weer... samen met de sport heeft besloten van... De echte tuig dat gooien we eruit. En die komen er gewoon niet meer in. En Klaaskees. Ja. En ja. Ja, daar loopt nu iedereen om omgeving heen. Dus de, er is wel wat mogelijk. Alleen als je te ver laat gaan, zoals Valentijn uh, terecht zegt... dan is het bijna niet meer om te keren. Nee. was trouwens bij, bij Twente den Bosch... Uh, begreep ik ook dat er een vuurwerkbom in een vak werd gegooid... waar veel kinderen zaten. Waardoor het vak waar de kinderen zaten werd ontruimd. En die werden dan verdeeld over uh, het stadion. En iemand ja, nou, zegt nou, een skybox nog. Wereld, je moet, je moet ja. die eigenlijk waaruit gegooid wordt Dat vak moet je ontruimen. Ja. Maar degene die een bom gooit, Toon, kan je die ook uh, detecteren? Ja, als dat, de, de kamers op staan, bij ons zou dat kunnen. Uh, volgens mij, als ik het gelezen ben in de krant... was het vanuit een bosvak ja. waar dit uh, werd, uh, werd, werd gedaan. Meestal uitvak wordt sowieso in de gaten uh, gehouden. Ja. ja, en aan de andere kant kan ik ook zeggen van... Je moet ook fouilleren en zorgen dat ze dus niet naar binnen komen. Want dat is ja. natuurlijk de volgende stap die, ja. uh, waar je mee te maken hebt. Maar jij Goeie zegt, uh, beleid in clubs is verschillend. Waarom ja. wordt dat niet op één ja. lijn gebracht dan door de KNVB bijvoorbeeld? Nou, het is natuurlijk wel, daar moet ik gewoon eerlijk over zijn. dat clubs Als hele grote clubs, Ajax, Feyenoord, Den Haag, Utrecht... heeft een andere problematiek als Herenveen en AZ. Uh, we werken er wel hard aan en we pakken er wel hard aan. Maar het is een andere orde van grootte. En vaak ook iets ander type andere supporters. Ja. Maar dan uh, is lot. het dus de angst voor die supporters. Okay. Want anders zou je gewoon hetzelfde moeten aanpakken zoals jullie het doen. Ja. Nee, dat, dat is vaak natuurlijk het woord. Ik bedoel, uh, Ton zei het in het begin al. Er zijn voorzitters geweest die zijn overeind gebleven. Maar ook supporters in de tuin stonden ja. om uh, te bedreigen. En mevrouw Ros heeft er ook last van gehad. Uh, dat soort dingen. Ja, dan moet je behoorlijk karakter hebben om dan op in, veld te, blijven, goed in veld te blijven zitten. En die positie te handhaven. Erik ja. Gudde, ja. heeft nodig meegemaakt, denk ik. Ja. Ja. Maar die is wel blijven zitten. En dat is wel een manier om langzaam daar uh, ja. uh, een beetje je balans in te krijgen. En nu krijgt die bloemen van diezelfde supporters waarschijnlijk. Zo gek kan het ook ja. nog lopen. Maar, uh, nee, want we zijn klaar. Nee, Ton? denk wel. Even uh, ja, nee. Marathon van New York afgelast. Terecht, Valentijn? Ja, volledig terecht. Ton? Ja. Uh, ton? Ja. ja. Jos Hermers in New York. Goedemiddag. Hallo. Terecht? Ja. Ja. Ja, ik denk het wel uiteindelijk. Uh, alleen de manier waarop en dergelijk is natuurlijk al heel moeizaam gegaan. En dus, ja, de maat was een beetje slachtoffer van alle frustratie. Maar is er is dus heel veel gebeurd. En zelfs als je in New York zit, heb je niet precies het idee wat er, uh, wat er allemaal aan de hand is. Hm. Maar uiteindelijk is het een goede beslissing geweest. Het was natuurlijk hm. beter geweest om meteen op uh, dinsdag of woensdag te doen. Maar goed. Uh, ja, slachtoffer van ook. de frustratie. Uh, dat moet je even uitleggen. Ja, wat je, wat je hier heel veel is... Uh, mensen hebben in geen benzine. Mensen, uh, ja, de, uh, nog, nog erger natuurlijk dat uh, waterhuizen dan onder en dergelijke. En er is gewoon, het is eigenlijk weer een beetje een New Orleans uh, probleem. Er komt geen hulp op gang. En uh, die mensen zijn ontzettend frustreerd. Die, die hebben geen, geen drinkwater. En, zeggen dan, en dan, de marathon is eigenlijk. het Ja, de frustratie wordt. Erg moet de frustratie gekanaliseerd worden. En in dit geval is het, uh, is het de marathon. Gisteravond is er gewoon een basketbalwedstrijd geweest. Uh, hier in New York van de niks en dergelijke. En niks aan de hand. Dus op een of andere manier is de marathon voor die mensen het, de, de, de manier om hun frustratie kwijt te raken. Ja goed, het is heel logisch. Er is geheel veel wat hier fout gaat. Ja. En uh, wat niet goed loopt, de reddingsacties worden totaal niet op gang gekomen nog. En ja, dat is eigenlijk weer een beetje New orleans uh, toestanden. Ja, nou, het is zo'n basketbalwedstrijd waar je mee natuurlijk wel iets anders. Uh, dat is kortstondig afgelopen, iedereen gaat weer naar huis. Het is natuurlijk al wat anders dan uh, zo'n uh, zo marathon waar uh, tienduizenden mensen bij betrokken zijn, hè? Ja, dat is zo. en Je staat net bij Staten Island, waar de mensen inderdaad nog tot de knieën in het water staan. Dus dat is logisch. Maar het verbazingwekkende is dat je met, daar wisten ze na één, twee dagen namelijk ook al wat. De een of andere lijkt het hier net als een nieuwe lens, dat ze geen idee hebben als een soort derde wereldland wat, wat nu, hoe groot die ramp is. Dat is wel heel erg vreemd ja. in, in, in een land als in Amerika. dus is weer, weer hetzelfde liedje. Ja, ze hebben het in die hoek, uh, in, in zo'n omvang, uh, wat er natuurlijk betreft, natuurlijk nog niet, uh, nog niet meegemaakt. Uh, in ieder geval niet zo vaak. Dat speelt natuurlijk ook nog een rol. Maar even over de, de consequenties voor dat zo laat afzeggen van zo'n groot sportevenement. Wat voor gevolgen heeft het bijvoorbeeld voor, voor jou als atletenmanager? Ja, vrij, vrij veel. Ik bedoel, dit laatste wedstrijd van de World de only Dat dus, dus, dus, is, is ook een heel. Uh... Uh, ja, Vooral in de carrière van atleten. Maar goed, de carrière van atleten vergeleken met, met mensen die hè, met doden die er vallen. En de, de, de, de ongelooflijke frustratie die er leeft. En, en hè, als je huis en spullen kwijt bent, is in die zin toch niet te vergelijken. Er is heel veel consequenties voor atletische carrière. Maar ja, wat praat je over? Hopelijk heb je carrière van tien jaar. We hebben de Olympische kampioene, Tiki een Ethiopisch meisje van, van 21, die loopt hier. Ja, die is natuurlijk verschrikkelijk. die huilen en frustreerd. Maar ja, dat kun je toch niet op tegen de ellende. Nee, maar ik bedoel eigenlijk of, of ook weer in, in praktische zin. Want er zijn heel veel Nederlanders en heel veel topatleten nu in ja. New York. En die moeten ja. ook allemaal weer weg. Ja, dat is allemaal dat heel. Dat is, de, onder, die, onder de joggers, zeg maar, er heerst heel veel onvrede. begrijp ik ook van mensen die hier zijn. Want van die, die, die gaan voor, dinsdag terugvliegen. Die hebben hier geen zin om hier te blijven zitten. Dus ja, het, is, het, lijkt, het lijkt er ook een beetje op. Alsof de eerste mensen. het levert ongeveer 300 miljoen aan business op voor de stad. Dat is dus zoiets van. Laat maar komen, dan hebben we die business. En verder uh, zien we dan wel. Ja. Dus het is een beetje. Een beetje... Moeilijk, Bloemberg is natuurlijk een fantastische de, de, de hier, de burgemeester hier en die man heeft een fantastische uitstraling, maar die heeft zich ook gewoon erop gekeken. Die heeft twee, twee dagen achter elkaar gezegd, we gaan gewoon door en nee. uiteindelijk heeft hij die, die antipathie, die frustraties ook niet kunnen kanaliseren. Nee. En, uh, want kijk eens, het is dus praten over, ja, er moet geholpen worden. Maar die 7000 vrijwilligers die gaan niet helpen op Steden Island om het, om om om die mensen uh, schone, uh, droge voeten te krijgen. Dat ja. zijn natuurlijk hele andere mensen. Ja. Maar dat wordt natuurlijk allemaal op één hoop gegooid. Ja, duidelijk. Tom, die, die wil graag wat waard, Tom Jos. Uh, die topatleet had die, hij die begrip uh, voor die beslissing? Ja, wel begrip, maar wel ook frustratie natuurlijk in hun carrière. Maar goed, ja. uiteindelijk, waar heb je dat? Ze, ze begrijpen uiteindelijk allemaal wel natuurlijk. Ja, duidelijk. Erwin je heeft zojuist gezegd, tot slot, uh, dat er een alternatieve loop komt in Central Park. Een Holland ja. Run. Wat vind je daarvan? Ja, nee, daar zijn we mee bezig nu. We hebben, ik zit niet te wachten, want we zouden al een uur geleden een vergadering hebben... met alle atleten en uh, managers en coaches met de, met de organisaties. Dus, uh, dat is ook wel een van de dingen die geopperd zijn, maar... Uh, ja, het is moeilijk. Central Park is uh, als goed is net vanmorgen weer open gegaan... om dat allemaal nog rond te krijgen uh, vanmorgen. Dus, dus uh, dat zijn allerlei ideeën, maar het is, het is één grote chaos hier. echt een grote chaos. Duidelijk. Dankjewel. Jors Hemers vanuit uh, New York. Jors Hemers is atletenmanager. mocht u dat uh, niet weten. Aan tafel nog steeds Van en Driessen. Toon Gerbrands en Ton Boots. Steven de Jong, die uh, hebben we net aan het begin van de uitzending ook al even benoemd. De derde ploegleider die vertrekt bij Sky, de wielenformatie. Succesvol. Hij heeft toegegeven eind jaren 90 doping te hebben gebruikt. Voor Sky in aanleiding om zijn contract te ontbinden. Ook Sean Yates en Bobby Jullik die vertrekken daar. Laatst noemde eveneens, vanwege doping gebruikt. Die grote schoonmaak. Um, jullie hebben eigenlijk net al gezegd, ja, Steven de Jong van het en jij zei, het, Steven de Jong die zegt ja, sorry, ik heb gebruikt, ik geef het toe. Zijn contract wordt ontbonden en daarmee is zijn carrière binnen het wielrennen misschien wel voorbij. Daar had je wat moeite ja. mee. Hè? Nou ja, zeker omdat hij durft wel te zeggen. En er lopen heel veel mensen ook in de wielrennerij. Vinokorov, die gaat een eigen ploeg beginnen. Nou, die is ook gepakt. Ja, die mogen allemaal gewoon blijven. Dus, he, en zo'n kleine vis, dat is natuurlijk makkelijk. Hup, kop eraf, wegwezen. En dan maar hopen dat je misschien via het amateurwielrennen... Of uh, misschien met een, met een kleine ploeg. Maar die jongen die is voor zijn leven getekend. Omdat. Die, ja, hij wil er natuurlijk vanaf, dat begrijp ik wel. Maar de grote vissen, die zien we volgend jaar allemaal gewoon weer in het peloton. Maar wie zou dan het initiatief moeten nemen om te zeggen van. dat doen we dus niet. Nou, de UCI, denk ik. De, de, de moeten, de moeten, ze hebben het over een waarheidscommissie. En uh, ja, zet maar een waarheidscommissie aan het werk. En dan moet je kijken van uh, hoe groot is het, uh, hoe structureel is het geweest... en naar aanleiding daarvan beslis je of je een generaal pardon uh, invoert, ja of nee. Ja, Tombat? Uh, je moet heel groot onderscheid maken tussen die groepen. Hè. Sky hadden we het net over, daar zat Steven de Jong, die is heel streng erin. Een heleboel ploegleiders al weg, je moet iets ondertekenen, enzovoort. Er zijn andere ploegen, Garmin bijvoorbeeld, die er zitten... Die een hele goede interne controle. En we hadden het net over Finokorov en Astana. Nou, ja. lang leven de lol. Ja. He, die blijven gewoon gebruiken. En zolang de, dat het geval is, zal er nooit een oplossing komen. Daarom vind ik het zo jammer dat Rabobank ermee gestopt is. Ik zie geen enkele reden waarom ze mee gestopt zijn. En je hebt gelijk dat, natuurlijk, dat er iets moet beginnen. De UCI of de WADA of iets dergelijks. Toon? Ja, volgens mij is het heel simpel. Je moet iedereen ja of nee laten roepen over de vraag van... heb je doping gebruikt, niet alleen Steven de Jong. Dus, en dan heeft iedereen ja of nee en dat antwoord geloven wat ze geven. En als ze blijven laten liegen, dan zit je een clausule in van vijf ton. Uh, <laughs> en dan ben je klaar. Moet je, en, dan ook, moet je dat ook naar buiten brengen? Of moet ja. het intern blijven? Ja, nee, dan maken we een keurige lijst van wie ja en wie nee geroepen hebben. En dan krijg je dus niet dat onderscheid dat de een het wel roept en de ander niet. Hmm. En normaal zet een clausule in van vijf ton en een levenslange uitsluiting als je gelogen hebt. Ja, maar dan je, zonder uh, consequenties. Ja, ja zeggen zonder consequenties. Ja. Ja. Nou. Oké, okay, dus, dus dan mag hij gewoon in het, uh, in het wielen met je blijven. Daar komt het eigenlijk op neer. Wat nou, nou ja, zonder consequenties is het een probleem natuurlijk voor de mensen die pas geleden geschorst zijn. He, maar ik zie ook geen andere oplossing dan eigenlijk een streep eronder en dan vanaf nu, maar dan ook levenslang schorsen, denk ik eigenlijk, als er weer iemand gepakt wordt. Hm. Kortom, wij komen we er hier aan tafel ook niet uit. Uh, nee. heb ik, heb ik, indruk, dat mag wel duidelijk zijn. De, en Denk jij dat het op korte termijn wordt opgelost? Of? Nee, nou, ik, ik ben heel benieuwd of er nu ook wat geslikt en uh, gedaan wordt. Want het Sky, als ik dat nu zie, in uh, twee jaar tijd... en er wordt gezegd, ja, andere structuren, andere trainingsmethoden... weet ik wat allemaal. Nou, ik steek hand echt daarvoor niet in het vuur. En zeker niet als je nu ziet dat een aantal ploegleiders... Eh, die geven dan toe dat zij doping hebben gebruikt. Ja, die liepen allemaal rond de jongens... Ja, ik weet niet uh, wat daar uh, de heersende orde is geweest. Ja. En of dat soort mensen, misschien zijn dat wel dealers geweest. Ja, ik wil niemand beschuldigen, maar het, het kan zomaar. Uh, Sky, die stak er ineens zo ver bovenuit. Niet iedere druk gebruiken, wordt ook gelijk een dealer natuurlijk. Nee. En de vraag blijft dat natuurlijk is. of het alleen maar de wielersport blijft. Want er komen meer rapporten uit als ik het allemaal uh, in de krant volg. Dus er zullen misschien ook andere sporten bij betrokken worden. En je zag Rogge al zeggen, we trekken de niet terug. Dat begrijp ik wel, want als straks blijkt een ander sport nog een ding in de hand zijn... dan moet hij hetzelfde doen. Nou, je krijgt het proces in Padua van Ferrari. Je krijgt het proces uh, operation Puerto. Nou, daar komt heel veel uit, daar ben ik van overtuigd. En ook met andere sporten. He, ja. We hadden net ja. Jos Hermans. De ja. Kenianen wordt ook al op de marathon. Want dat is natuurlijk ideaal voor de marathon. EPO. He, dus we, de beerput is nog lang niet... Nee. Uh, Real Madrid is natuurlijk regelmatig... Uh in uh, samenspraak met uh, Puerta uh, genoemd. Uh, met de, de Spaanse de de elftal. Uh, ja, Wie weet worden een we terugwerkende kracht. De wereldkampioen. Uh, ja, ja. Zou ze allemaal kunnen. Ja. En, maar, maar, ja, dat willen ze in Nederland niet. Want Ajax ja. had met terugwerkende kracht ook... Europees kampioen kunnen zijn in 1996. Omdat bij Juve ook geslikt werd. En er werden ook middelen gebruikt. Ja. Dus, uh, maar er is nooit wat aan gedaan. Maar één ding is zeker. Tofels? Ik weet één naam die het absoluut niet gebruikt heeft hier in Nederland. Dat is Michael Bogen. <laughs> Boot heeft uh, gesproken kwart voor zes. De Nederlandse basketbalbond, nieuws van uh, vanochtend uit jouw krant, Valentijn. Uh, opmerkelijk besluit. De bond uh, heeft uh, zowel het A-team als het 120-team teruggetrokken uit alle EK-kwalificatietoernooien. Dat is nogal een beslissing. Uh, zeker om te nemen. Uh, verantwoordelijk bestuurslid van de basketbalbond uh, Martijn Rengeling, goedemiddag. Goedenavond. Wa ja, mag ook. Waarom heeft u eigenlijk besloten om die teams terug te trekken? Dat is nog niet besloten. Het is een voorstel van het bestuur aan de Algemene Vergadering. Die moet de begroting van 2013 goedkeuren. En uh, de afgelopen twee jaar heeft de Nederlandse Basketbalbond een klein verlies geleden. En dat moet goed gemaakt worden. Dat is enerzijds. En anderzijds is dat. Uh, de budgetten voor het Nederlands herenteam verder teruglopen omdat wij niet meedoen aan uh, uh, kansrijke medailleopties bij de Olympische Spelen. En dus de uh, bijdrage van het NOC en het NSF wordt teruggeschroefd. Hmm. Hoe heeft het zover kunnen komen? Uh, nou, wij hebben uh, veel ambities als bond en uh, die probeer je allemaal te verwezenlijken. En dan speel je op het scherpst van de sneden. En uh, als je dan een tegenvallen hebt, dan duik je een kleine min in. En dat is drie keer gebeurd. En drie keer een kleine min is een grote min. Ja, dus het is puur een pure geldkwestie. Maar stel nu, u gaat het aan de leden voorleggen en die leden zeggen... ja, maar kom nou, uh, wat er ook gebeurt, dat, dat willen wij niet. Want onze ambitie is, net zoals de regering het uitspreekt... op een hoog niveau te gaan sporten. En dat willen we met het basketbal ook. Dus we moeten het maar op een andere manier regelen. Maar dit gaan we niet doen. Is dat dan van de baan? Dat hangt er af. Dan moeten we een andere prioriteitsstelling plaatsvinden. Ja, het geld moet dan dus ergens anders vandaan komen. Je kunt het geld maar één keer uitgeven. Ja. En het bestuur stelt voor te kiezen voor damesbasketbal, voor jeugdbasketbal en voor de rolstoelbasketbalprogramma's, waar overigens wel een forse bijdrage van het RCEMSF in zit. Tom Boot? met jouw basketbalachtergrond. Verbaas je dit? Nou, ik bemoei me weinig met de basketbal. Uh, ten eerste begrijp ik al niet die drie begrotingen. Je kan toch juist begroten? En als je één keer mis hebt gehad... dan, uh, dan heb je je lijst wel geleerd. Uh, maar ik denk voor het herenbasketbal... dat je gewoon helemaal opnieuw moet beginnen... een tien-, vijftienjarig plan moet maken... en alleen nog maar aandacht aan de jeugd moet besteden. Ben je het met me eens, Martijn? Uh, ik ben het met je eens... Uh... Alleen je moet, kijk wat wij nu doen is wij zeggen wij doen twee jaar niet mee met het herenteam om daarna echt goed mee te kunnen doen. He, dus het is dan ook sparen voor de toekomst om dan een professioneel herenprogramma te doen. Maar je moet absoluut investeren in de jeugd en daarom stellen wij ook extra uh, budget beschikbaar voor de U16 uh, onder 16 teams nationaal teams en onder 18 jongens nationaal teams. Maar, ja. heb, maar ja. heb je wel hoop of twee of drie jaar dat er een goed nationaal team, ik geloof daar niks van. Nee, maar ik, uh, het zal niet in, uh, het, ik ben het helemaal met je eens dat je 15 jaar vooruit moet kijken. Het is niet iets wat. Uh, er is geen quick fix waarmee je plotseling met basketbal, wat echt een wereldsport is, uh, plotseling uh, hoge ogen gooit. Dat moet je langdurig en zorgvuldig opbouwen. Ja, het is dus eigenlijk even door de zure appel heen bijten. Daar komt het op neer. Daar komt het op neer, ja. ja, ja. Toon Gerbrands? Nou, nou, ik, ik las in de krant dat het om een aantal mismatches ging met begroting inderdaad. Van, um, heeft dit nog consequenties voor bestuurders van, die, van de bond? En u zei net zelf, er zijn misschien alternatieven als de vergadering het afstemt. Het lijkt me dat, dat, dat die eerst onderzocht moeten worden. Dat het Nationaal Team terugtrekken, wat de ultieme uh, beslissing zou moeten zijn... die een bond zou moeten nemen. Um, meneer Gerbrands, dat uh, is helemaal juist. Dit is de ultieme beslissing die de Nederlandse basketbal moet nemen om naar een financieel gezond perspectief te gaan. Ja. Dat en en, en de eerste vraag? Ja. En de eerste vraag? Van de bestuurders die hier het uh, niet helemaal juist hebben gedaan? Nou, dan, dan spreekt u mij aan. Ja? En is, wat is uw mening dat wij het niet helemaal juist hebben gedaan? Nee, dat, eh, omdat eh, wat Tom zei, waar drie begrotingen niet helemaal op orde waren, uiteindelijk, ja, ik zit bij ook met de directeur bij een voetbalclub, daar ben ik verantwoordelijk. Daar kijken ze mij op aan. Ja. Nee, maar kijk, wij hebben geprobeerd uh, toen wij aantraden als bestuur... een strategisch plan neer te zetten. Dat strategisch plan is aanvaard. Dan zet je alles op alles om je doelen daarin te verwezenlijken. Dan zie je dat de budget te teruglopen, sponsoring moeilijk wordt. Dan probeer je het eerst op te lossen door heel zuinig en heel secuur uh, te begroten. Maar als je dan een waarderingsprobleem hebt met je accountant... Ja, dat daar kunt u wel van zeggen. Dat, dat had je moeten weten. En dat uit ultiem is dat ook zo. Maar dat, soms overkomen die dingen. Ja. En nu hebben we gezegd, deze methode werkt niet. En dat betekent dat we op een viertal punten fors ingrijpen. U voelt zich in ieder geval niet uh, uh, in zoverre verantwoordelijk dat u zegt van nou dit uh, gaat niet goed, dan moet iemand anders gaan doen. Ik voel me helemaal 100% verantwoordelijk. Uh, en uh, daar heb je een algemene vergadering voor, die je dan vervolgens deze artsen verleent. Die, die leg je uit wat je doet. Ja. En die kijkt dan of je dat juist uh, op dat moment juist hebt gehandeld. Ja, duidelijk. Om kort en goed te gaan, het is inderdaad die zure appel waar even doorheen gebeten moet worden. Maar uh, de ambitie van de Nederlandse basketbal blijft in ieder geval om het hoogste te blijven nastreven. Daar komt het op neer. Ja, en een professioneel herenprogramma over twee jaar weer op te zetten. Ja. Nou, ik wens u heel veel succes en een goede vergadering. Dank u wel. Dank u wel. Martijn ja. Rengeling was dat, verantwoordelijk bestuurslid van de Basketballbond. Dan, uh, even kort nog wat voetbalzaken doornemen. Uh, Dele Blind en Marco van Ginkel bij, uh, bij Oranje. Louis van Gaal, die zich ook nogal mm, nou ja, heeft uitgelaten over uh, Uli Heunes bij München, was dat voor jullie nog iets opmerkelijks? Waarvan je zegt, van, nou, daar wil ik nog wel wat over zeggen. Nou, Tony kent hem nog beter, die weet hoe hij zich af en toe uitlaat. Maar voor mij was het niet nodig. Waarom moet je nou nog naschoppen? Na Het ja. tekent uh, eerder Louis Vergaal dan uh, Oele Juinis, vind ik. Toon? Ja, ik heb heel lang met hem samengewerkt. Ik bedoel, als je ziet wat Louis Vergaal op zijn dak krijgt... Uh, wat iedereen over hem roept, zegt uh, enzovoort... dan zegt hij één keer zijn mening over uh, iets in zijn werksituatie... waar hij gewerkt heeft. En dan valt heel uh, de wereld bij wijze van spreken ja, ik, voor mij mag je dat roepen. En uh, als dat zijn mening is en hij zet dat het was een keer in de krant, is het toch klaar? Nou, Joep Henkens die zei geloof ik, het is net zo belangrijk als een fiets die gestolen wordt in Peking. Nou, om ik, even neer te ik denk het ook wel, maar we moeten niet vergeten dat hij ondervraagd werd, geïnterviewd werd door Beeld. En als er zo'n soort vraag uh, komt, dan geef je daar gewoon antwoord op. Ja. Uh, Valentijn, je wou er nog wat over zeggen? Nou nou ja, okay, sport, het heeft in Sportbeeld gestaan. Dat is een heel respectabel blad. En ik vind ook dat hij de beste antwoord op kan geven. Maar je kan natuurlijk ook gewoon uh, normaal zeggen: van nou, deze man uh, die bepaalde het. En uh, ja, die wilde mij weg hebben. Dus daarom ben ik, uh, ben ik daar vertrokken. Maar om dan direct met modder te gooien. En uh, deze man uh, gijzelt de club en weet ik wat allemaal. Nou, is Voor mij is het niet nodig. Nee, maar goed, Valentijn, dat heeft hij niet helemaal. Want hij is ook met Heunus, heeft hij een pluim gegeven. Want Bayern is zo goed door Heunus op dit moment. He, dus laat er dan het hele verhaal vertellen. Feyenoord-Ajax, vorige week. Hebben jullie genoten? Toon, kijk even naar jou eerst. Ja, ik heb het eerst op televisie gezien. Het was een leuke wedstrijd. Er gebeurde ja? veel en uh, ja, ik heb met veel plezier gekeken. Nou, het stoorde mij toch weer dat de scheidsrechter eigenlijk uh, de uitslag bepaalt. Kijk, met elf man had Ajax daar nooit verloren. Dus uh, die tweede gele kaart vond ik echt zo licht gegeven. Die eerste, die, die zou je kunnen geven uh, door Bas Nijhuis. Die speelt, uh, of die fluit zijn eerste wedstrijd in, uh, in de Kuip. Drie dagen daarvoor fluit hij Liverpool-Ansi. Dan krijgt hij geweldig op zijn donder van uh, Guus Hiddink. Na, na een aantal uh, ja, dubieuze gevallen. Dan komt hij twee dagen later komt in de Kuip. Uh, weinig getraind. Dan denk ik van, ja, is dit professioneel? He, dan maak je zo'n fout. Dus uh, dat heeft mij wel gestoord. Uh, de wedstrijd was geweldig, die goal van Pelle was geweldig. Maar een scheidsrechter hoort er niet te zijn om een wedstrijd geweldig te maken. Op ja. zo'n manier. Weet je wat ik heel erg positief vond? Dat de gemiddelde leeftijd heel erg jong was, van beide elftallen. Ja. Dat ze uit eigen jeugd kwamen, anders dan bij Twente en bij PSV. Dus dat, uh, dat was een fantastische reclame voor het voetbal. Hoeveel je eigen jeugd zit er eigenlijk in, AZ, uh, in de in het eerste elftal? Ja, dat de is een definitie kwestie vanaf wanneer je ze doet. Want uh, kijk, sommigen komen ook bij, bij 16 bij Ajax en die tellen ze ook mee in de jeugd. Dus, dus dat is ik. ik moet even hard bedenken, maar 3-4. En als je de, ja, de hele selectie kijk, kijk. bij ons kijkt, van ja. op dit moment van uh, 20, 25 man, dan zit uh, bijna de, de drie kwart van de bank en wat daarachter zit allemaal eigen jeugd. Ja, maar wat is het streven, wat is het doel? Is daar een nou, aantal is, is aangehangen? Ja, is het, uh, wij willen binnen een jaar of drie 40 procent het eigen jeugd hebben. Ja, ja. Ja. Ja. En dat gaat lukken ook? Dat is onze ambitie, dat is een mooi woord van deze uitzending. Ja. Ja. Ja. Ja, precies, ja. Ja. de cirkel is Blijf staan. Nee, ja. De mes, beste methode, Tone, is gewoon om financieel ja. Uh, ja. wanbeleid te doen. Want dan gaat mensen veranderen. Dat is bij Ajax ja. gebeurd en dat is bij Feyenoord ook. En bij AZ ook. Ja. Na het vertrek van Scheringa. Ja. Ja. ja. Dus dan komen die spelers van de 28 er ook alweer als we dat willen doortrekken. <laughs> <laughs> om die manier doorredeneren. Goed, Van wat ga je doen dit weekend? Ik ga zo als de Wieden weer gaan naar AX Vitesse. En dan morgen Twente Feyenoord. En Ton, wat ga jij doen? Nee, ik heb morgen AZVVV. Ja. Altijd, dus. altijd lastig thuis, kan ik me zo voorstellen. Ja, zijn. zeker. Ja, Ton, wat ga jij doen? Misschien ga ik ook naar AZVVV. Ja, en dan de topper morgen natuurlijk, Twente Feyenoord. Dat is de topper. Dat is de, hoe is nou, zal... AZVVV? De topper. Ik praat je <laughs> zo na de uitzending even bij, Het uh, uh, Twente Feyenoord morgen, wat verwachten jullie van, uh, van dat duel? Nou, ik denk dat de SV 20 het heel moeilijk gaat krijgen. Die, uh, die zit in een hoek waar de klappen vallen. En ja, de, de steun ook van buitenaf van het publiek. De publiek pikt het ook uh, niet langer. Dit, uh, dus die moeten gaan winnen. Nou, de druk komt er volop. En uh, Koeman is wel uh, zo slim om daar uh, goed mee om te kunnen gaan. Met Feyenoord. Ja. Ja. Die hebben daar vorig jaar ook gewonnen. Dus ja. ik denk dat de SV 20 het heel moeilijk gaat krijgen. Kort, tonen, denk je? Ja, ik denk het ook. Koeman is er heel gehaaid mee bezig om ook de druk daar neer te leggen. En uh, hij komt zelf in datste wedstrijd. Vrij verrassend, meestal met zijn ja. team naar voren. Dus ik denk dat ze uh, een grote kans om te winnen. Ton, kort? Nou, ik denk dat FC Twente, dat vergeten we, gewoon lijstaanvoerder is. En uh, daar wordt bijna niet over gepraat natuurlijk. Ja. Dankjewel. Pettig weekend allemaal. Geniet van de mooie sport die we gaan krijgen. We kijken even wat er uh, in de Bundesliga is gebeurd. Dortmund tegen Stuttgart 0-0. München Glappar Vrijboek 1-1. Hannover 96 tegen Augsburg 2-0. En Nuremberg tegen Wolfsburg 1-0. Hoffenheim, Schalker 0-4 werd 3-2. Om half 7 begint HSV tegen Bayern München. München nog wel een kop met 24 uit 9. Daarachter Schalke met 20 uit 10. Frankfurt 20 uit 10. En Dortmund 4e met 16 uit 10. In de Premier League, Man United Arsenal 2-1. Weet u alles van. Uh, Robbins van Persie één keer. Tottenham Hotspur Wigan Athletic 0-1. Norwich City Stoke City 1-0. Sunderland tegen Aston Villa 0-1. Swansea City tegen Chelsea staat het 1-1. Kort voor tijd, nee, ze is ook alweer afgelopen. Fulham tegen Everton 2-2. En om half zeven West Ham United tegen Manchester City. United eerste met 24, Chelsea heeft de 23 en daarachter City met 21, maar een wedstrijd minder gespeeld. Dit was het voor nu. Zometeen om 7 uur dan, uh, zijn we er weer. Met Ronald Boots dan achter de microfoon met uh, drie wedstrijden. Mooi duel, een topper Ajax tegen Vitesse, om kwart voor zeven, om kwart voor acht Willem II FC Utrecht. En een kwart voor negen PSV thuis tegen Heracles Almelo. Ik wens u hoe dan ook een heel prettig weekend. Goedenavond. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Divisie: Ajax-Vitesse. Ajax houdt de druk aan de rechterkant. Legt hem alweer voor de goal. Willem 2 Utrecht. En daar komt dan toch nog de beslissing op de paal. En de schiet 3-2 binnen. En PSV Heracles. Oh, mooie goal zeg. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, een goal. NOS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.